In de eindtijd zal er een waterval aan profetieën vervuld worden. Hartelijk welkom bij Eindtijd en Profetie. Jan van Bannenveld ook heel hartelijk welkom. Ja, ook ik. Die waterval aan profetieën die vervuld zullen worden. Hoeveel zijn dat er nog? Zeer veel. De heer Jezus die zegt uh, over de eindtijd. In Lukas 21 heeft ja. hij ook even weer een keer een reden over de eindtijd uitgesproken. Ja. Want in Matthäus, Marcus en Lucas. ...dan staat allemaal die reden over de eindtijd. En is telkens, als je er goed op let, tegen een ander publiek. De ene keer tegen zijn discipelen, de andere keer tegen het volk in het algemeen... Ja. ...en de andere keer tegen de kerngroep van zijn discipelen. Dus vandaar dat er wat verschillen in zitten. Ja, nou, een van de meest frappante uitspraken is over de eindtijd. Dit zijn de dagen van vergelding... Mm -hmm. Dat zijn al die oordelen zullen komen. Mm -hmm. Die God in zijn barmhartigheid telkens maar uitstelt. Ja. Daar hebben we het over gehad. Dit zijn de dagen van vergelding waarin alles wat geschreven staat vervuld wordt. Niet alleen de oordelen, nee. maar ook de positieve uh, profetieën. Ja. En, en, en, en dat regent het. Kijk, we leven dus nu in de tijd van de herstel van Israël. Ja. Dat is de sleutelstelling waardoor je begrijpt wat er in deze tijd gebeurt. Ja, en je moet wel blind zijn als je dat niet ziet. Ja, nou ja, die conclusie, die moeten de blinden dan zelf wat <laughs> trekken. Dan gaan we goed vooruit. Ja. Maar uh, dat herstel van Israël, dat noem ik dan in mijn boeken, staat dat allemaal uitvoerig. Een drievoudig herstel. Het herstel van het land Israël, het land van God. Mm -hmm. Mijn land, zegt de Heer, dat volkomen verwoest was... Het herstel van het volk, de terugkeer van het volk. En daarna een geestelijk herstel. Ja. Het, het natuurlijke komt eerst, zegt Paulus. Altijd. En dan komt het geestelijke. Ja, dat is altijd zo. Dat is altijd zo. Dat is bij de mens ook. Ja. Natuurlijke geboorte komt eerst. En dan de geestelijke geboorte. Ja, dan komt de geestelijke ja. geboorte als je, je tot de Heer Jezus is ja. Een duidelijke zaak. Nou, we willen ik eerst... Een paar teksten over dat herstel van Israël. Mm -hmm. Een paar teksten over het land, maar er zijn de tientallen. Daar staan die allemaal in mijn boek vermeld. Eerst maar eens met Jezaja 35. Dat is een bekend lied. De woestijn het zal bloeien als een roos. Wat? Zal bloeien als een roos? Het zal bloeien als een roos, ja. precies. En het dorre land zullen zich verblijden. De steppen zal juichen en bloeien als een narcis... Zij zal welig bloeien en juichen, ja, jubelen. En uh, de heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven. Dat is wat we ook nu zien. Ze zijn nu bezig, heel druk bezig, de Negev vruchtbaar te maken. Ja. Dat, uh, dat is verbazingwekkend als je daar uh, door rijdt. Ja, want in series geleden... Heb jij in het begin van, dat we met eindtijden provincie begonnen, regelmatig gezegd dat het land was vol doorns en distels. Ja. Nou, de, de, in welke periode speelt zich dat dan af? Uh, het land is uh, voortdurend, in, nadat Israël in ballingschap is gegaan, ja. in de jaren 70 en daarna 135, mm -hmm. is dat land volkomen verwaarloosd. Ja. De Turken hebben er het ergste van gemaakt in, in, in, in de 16e, 17e... Leo, Leo. Er zijn wereldreizigers, ja. He, toen was dat nog uh, onontdekt gebied, mm -hmm. die reisden daar rond en waren verbijsterd over de verwoesting van het land. Ja. Er was, was niks van over. Zelfs Mark Twain die heeft er rond gereisd ja, en, en die ja. vond dat ook verschrikkelijk, ja. dat land. Maar nou, wat <coughs> gebeurt er dus nu? Wat zegt de heer? Het was eigenlijk overdekt door dorens en distels. Je kon er alleen maar met een zwaardkooi door het land komen, omdat je stikte van de doorns en distels. Maar er woonden dus ook geen Palestijnen? Er woonden geen Palestijnen. Er woonden wat kleine plukjes Joden in Jeruzalem, in Safat. En, en er woonden wat eh, nomadische Arabische nomadische stammen. Ja, maar niet miljoenen. Nee. Dat was niks. En eh, kijk... Het was zo'n verwoest land. dat atheïsten. die zeiden: in zo'n verwoest land. daar nou kunnen nooit Joden, zoveel Joden gewoond hebben. kan nooit zo'n voorspoedig rijk geweest zijn. als Salomo had en zo. En het, maar goed, het, het was nu eenmaal zo. En dan zegt de Heere God. voor een doornstruik. Jezaja 55, vers 13. zal een cipres opschieten. en voor een distel zal een met opschieten. Mm -hmm. En dat, dat, dat, dat zien is, we. Dat is nu aan de gang. Ja, dat zien we aan de gang. <coughs> het Joods Nationaal Fonds die heeft uh, honderden miljoenen bomen daar geplant. Ja. En dat is een zegen voor het land. Ja. Nog eventjes, voldoen doorns en distels eerst. Dan gaat het opbloeien, omdat de Sionisten uh, daar hard aan werken. het land gaan ontginnen. Maar op welk moment komen die Palestijnen dan in beeld? Die komen niet in beeld, maar die komen in het land. Ja. Uh, toen die kibbutzim daar zo hard werkte en het land gingen ontginnen ja. en daar arbeiders uh, werk konden hadden. vinden. Ja. En er kwamen dus uit, uh, uit alle omliggende landen, kwamen er uh, doodarmen en uh, verarmde Arabieren mm -hmm. en die uh, verhuurden zich daar in de kibbutzim aan, uh, aan de joden om op, op het land mee te werken. Ja. En die nakomelingen, dat die zijn zich Palestijnen gaan noemen. En die werden dus opgestookt door de imams. Het was natuurlijk met de islam precies hetzelfde, de geestelijke leiding. Die maakte daar een stuk jodenhaat van. En die werden opgestookt. En die gingen dus de joden lastigvallen. Die, die imam Hussein heette die geloof ik ook. Die heeft daar een enorme opstande. En relletjes veroorzaakt in de, de, de twintig jaren, het eind van de 20 jaren. Dus de werknemers jaar. tegen de werkgevers? Uh, nou, werkgevers, ja. Inderdaad, uh, arbeidsgevers. Ja. En dat zie je nu ook. De, de joden in gebied C, wat aan de Palestijnen toebedeeld wordt, ze hebben drie gebieden, hè. Gebied A, mm -hmm. daar hebben de zogenaamde Palestijnen, hebben daar autonomie. Ja. En die hebben daar ook het burgerlijk en het, uh, het, het, het politieke, nee, hoe noem je dat, uh, de politiemacht in handen. Ja. Het gebied B, daar zit, uh, houdt Israël uh, de politiemacht. Mm -hmm. En gebied C heeft Israël beide nog. Ja. En daar zijn de meeste kibbutzen. <Klacht> en daar hebben de, die Arabieren hebben een goed bestaan, die verdienen twee, drie keer zoveel. ...als uh, in, in hun eigen land. Ja, en die vinden het verschrikkelijk als, uh, als de joden weggaan. Mm. Ja. Precies hetzelfde als de, de Arabieren in Gaza in de tijd. Hè, toen de joden daar weg moesten. Ja, toen, uh, ze hebben op hun blote kniekjes naar Allah gebeden... ...of de joden alsjeblieft mochten blijven. Ja. Maar Allah reageerde niet? Nee. nee. Het is jammer voor Israël natuurlijk dat Allah in dit moment helemaal nou, niet reageerde. Helemaal. Nee, maar goed, um, uiteindelijk ontstaan daar wel vluchtelingenkampen waar de hele wereld zo zielig over doet. Ja, die vluchtelingenkampen die zijn dus ook uh, ontstaan in 1948, 1949. Mm -hmm. Die uh, mensen die vluchten voor de oorlog, oorlog die niet door Israël ontketend is. is Israël, uh, de Verenigde Naties, had daar weer een verdelingsplan uh, opgesteld. Ja. He, dat kleine stukje, dat ik zeg... Aan deze kant van de Jordaan, en dat werd weer opgedeeld, er zou een Palestijnse staat moeten komen. Ja. Israël heeft dat voorstel geaccepteerd, maar de Arabieren niet. Ze ja. hebben dat gewoon verworpen. Ja, dat klopt. Die zijn ja. met een enorme inval in Israël begonnen. Oh. En daardoor zijn de, die Arabieren die er wonen, een groot gedeelte, zijn gevlucht. Naar? Nee. Uh, nadat die, die oorlog begonnen is. Ja. Oorlog. Maar waar zijn ze naartoe gevlucht? Die zijn naar de omliggende randen, voornamelijk naar Jordanië ook, mm -hmm. maar ook naar Libanon en Syrië ja. gevlucht. En van, die, vanwege die oorlog? Vanwege die oorlog. En vanwege de, de, laat ik zeggen, de opmerkingen van hun eigen leiders. Die zeiden, maak je nou even weg, we gaan een gruwelijk bloedbad aanrichten onder de Joden. En, en, en wat er overblijft, dat is allemaal voor jullie. Dus even wegwezen. Ja. En dat is het, het, het eerste, dat staat ook niet, vooral in mijn boek om Sions wil niet zwijgen, wordt dat begrepen. Ja. He, dat had, iemand had dat gekocht en die zei tijdens een seminar, ik heb het gelezen meneer, maar ik heb nou pas begrepen hoe wij voorgelogen worden door de media. Ja. Want die vluchtelingen zijn dus nou, onder andere Jordanië vertrokken ja. enzovoorts, maar hoe komen ze dan weer terug in zo'n kamp? Terug in zo'n kamp? Ja, in het, in het vluchtelingenkamp waar we het al die jaren over hebben gehad, de Palestijnse vluchtelingen. Nou, ze, daar worden ze opgevangen. Ja, maar Kijken zijn ze de... vanuit Jordanië dan weer teruggekomen naar Israël? Ze, ze, ze, zitten in, ja, ze zitten in Israël kampen. Ja. En die zijn dus teruggekomen te, toen, uh, toen Arafat en de zijnde daar de baas werden, mm -hmm. tijdens die verschrikkelijke Oslo-akkoorden. Ja. En van de grootste dus Daar is eigenlijk het vluchtelingenkamp ontstaan. Nou, in Jordanië waren ze ook. Ja, en Engeland die heeft ja. over de maar hele wereld... We praten wereld. nu echt over het Palestijnse gebied. Uh. Ja, ja. ja, ja. Dus, dus op die manier is eigenlijk, uh, zijn, zijn de Palestijnen weer teruggekomen? Ja. Nou, dit is eigenlijk is het een soort uh, bevolkingsuitwisseling geweest. Ja. Want Israël die heeft uh, meer dan 800.000 Joodse vluchtelingen... uit Arabische landen heeft die opgevangen. Mm -hmm. Want tijdens die oorlog... En tijdens het begin van de staat van Israël... zijn die allemaal uit Marokko, uit, uit, uit, uit Tunis, uit Egypte... en uit al die landen verjaagd uit dus is, Irak. Dus dezelfde beweging die wij nou, nu in Europa Israël zien? Israël heeft opgevangen. Ja. En al die, die, die Jemenieten, zal ik maar zeggen... Ja. Die, die, die zitten daar en die, die leven daar. En die sjokken naar hun synagoge. Ja. En die zijn daar goudsmid in de oude stad van Jeruzalem. Ja. Ja. Maar de... De Arabische landen, die hebben uh, geweigerd één enkele vluchteling op te nemen. Op te nemen. Ja. Het is zelfs nu zo dat er in Irak. is er een soort, ja, bijna een soort genocide tegen de, de Palestijnen. Ja. Die, die, die worden gewoon het land uitgejaagd. En er is niemand die daar wat om geeft. Als in Israël een klein Joods jongetje zijn pink verliest. dan staat het uh, in, in, in, met, met grote koppen in trouw. Ja. En nu daar tienduizenden Palestijnen weggejaagd worden, onderdrukt worden door in Irak en in, in, in andere nee. omliggende landen, maalt niemand erom. Nee. Al dat gezeur over die, uh, over die Palestijnen is in wezen antisemitisch uh, geleuter. Dus in dus wezen, als de Arabische landen gewoon hun deel hadden genomen door vluchtelingen op te vangen... Was Dan was de er geen Palestijnse probleem geweest. Was er nooit een Palestijnse probleem nee, geweest? Natuurlijk niet. Nee. Israël niet. heeft ze ook gevangen, net zoals wij in ja. Europa nu al die vluchtelingen uit Syrië uh, op, opvangen. En, en, en Saudi-Arabië ja, vangt er niet één op. Ja. En, en de, de Emiraten ook niet. Nee. Het, het, het is hetzelfde liedje gewoon. Ja. Het is uh, heel vervelend. Ja, maar zo is het dus eigenlijk ontstaan. Ja. De maar zo... van, een do, van een land van doors en distels zijn, eh, zitten we nu zeg maar, in een prachtig land waar enorm veel bloei en groei is. En waar rust is, ja. betrekkelijke rust natuurlijk, ja. ook, want het, is, het blijft er gevaarlijk. Ja. En waar zegen is. En, eh, en je ziet dat. Ja, vroeger waren er piloten, die vlogen op het Midden-Oosten. en die wisten precies welk gebied Israël was als ze naar beneden keken. Dat was groen, ja. en de rest was bruin. Of geel. Ja. En dat, dat is ook zo. Ja. Het was net alsof het land blij was. Dat het, het land Israël was blij toen het volk Israël weer, weer terugkwam. Ja. Want het land van Israël, het volk van Israël en de God van Israël horen onlosmakelijk bij elkaar. Maar, nou, dat is... Nou, dat is even goed om dat even nog eens even helder neer te zetten. Want ik denk dat heel veel mensen niet snappen hoe dat... Nou, ontstaan is allemaal. Ja, ja. ja, nou, dan moeten ze die boeken maar lezen. Heel goed. Dat is, waar nou, kunnen ze die eigenlijk krijgen, die boeken? Huh? Hoe kunnen ze... In elke de... evangelische boekhandel. Okay. Anders moeten ze maar bestellen bij het zoeklicht of weet ik veel waar. Maar ik vind het toch wel belangrijk dat de mensen het weten. Nee, snap ik. Je, ja. heel goed. Uh, we gaan even kijken naar het volk is het? Uh. We komen dan de terugkeer van het volk. Jeremia 30. Ik wil een andere profetie, we zitten altijd <laughs> maar in Jezaja. <Isaiah. laughs> Dus dan pakken we maar Jeremia 30. Jeremia had altijd uh, uh, oordeelsprofetieën, maar 30 begint het mooi te worden. En op een gegeven moment zei hij, hij had weer een positief visioen gehad. En ik, ik heb zo lekker geslapen, zegt Jeremia, de slaap was ja. zo zoet. <laughs> mooi is dat, zegt ja, mee. Ja. Nou, Jeremia 30, dan gaan we dan naar vers 3. Want zie de dagen komen, luidt het woord des heren. Oh, het is het woord des heren. God zegt dat. Mm -hmm. Niet ik. De Bijbel zegt het. God, het woord des heren. Dat ik in het lot, in de ballingschap van mijn volk Israël en Juda een keer breng, zegt de heren, en hen terugbreng in het land dat ik aan hun vader gegeven heb zodat zij het zullen bezitten. Dat is al duidelijk. Dat is ja. weet niet wat. Ja. En dat gebeurt nu. Ja. En iedereen is daar tegen. Iedereen moet naar een Palestijnse staat. Ja, iedereen manier. verzet zich met, met daad en woord en, en, en financiële ja, dus Uiteindelijk verzet men zich tegen God. Uh, verzet zich tegen God, precies. Ja. ja, je maakt het iets korter gelukkig. Ja. <laughs> Ezechiël 36. Gaan we nog, uh, eerst naar Jeremia 16. We hoeven maar een paar bladzijden terug te bladeren. Jeremia 16. Daarom, zie de dagen komen uit het woord van de Heere: dat niet meer gezegd zal worden, zo waar de Heere leeft, die de Israëlieten uit Egypte heeft gebracht. Dat is gewoon de uitocht onder Mozes. Maar eerder, zo waar de Heere leeft, die de Israëlieten heeft doen optrekken uit het noorderland en uit alle landen waarheen hij hen verdreven had. Mm. En dat is dus uh, gebeurd toen uh, de Russische Joden vrij werden. Ja. De Russische joden ja. mochten onder het communisme, mochten niet uit, uh, uit, uit, uit Rusland, dat nee. kon niet. En toen sprak God in de hemel, hè, er gebeurde dingen in de hemel, daar hebben we ja. het over gehad, ja. sprak God in de hemel een machtswoord. En ik ga het allemaal niet aanhalen, het duurt te lang. En toen zei God, ik zeg tot het noorden, geef! En het hele communistische wereldrijk stort in elkaar. Dus op het moment dat God spreekt... Zo'n machtige God hebben we... Als God spreekt, gebeurt er iets. Dan gebeurt het. En, en sinds die tijd zijn er bijna anderhalf miljoen Russische joden ja. teruggekeerd. Ja, en het wordt en zo staat het uit het Noorderland. En het wordt nu weer moeilijk daar, hè? Wat zeg je? Het wordt nu weer moeilijk daar. In Rusland? Ja. Ja, ik weet het niet, hè? Ik ben ja. niet van op de hoogte. En uit alle landen waarin <tus> hij hen verdreven had. Ik zal hen terugbrengen in het land dat ik aan hun vader gegeven heb. Ja. En er zijn er twee soorten mensen die eraan werken. Ik ontbied veel, veel vissers uit het woord die hen zullen opvissen. Dat zijn, dat is de Zionistische beweging. Mm -hmm. Kom nou, laten we naar Israël gaan. Laten we naar Zion trekken. Kom op, mensen. En dat uh, doen veel christen-Sionisten, ja. die helpen daarbij, die ja. brengen Joden thuis ja. via, weet ik wel wat voor organisaties. Ja. Nou, Christen of bijvoorbeeld. En, en, en de christelijke ambassade. Ja. En dat is machtig mooi. En daarna zal ik vele jagers ontbieden. Ze mm. zullen opjagen, antisemitisme. Eerst komen de vissers, dan komen de jagers. Ja. Het gaat allemaal volgens de lijnen van ja. het woord Gods. Ja. He? Nou, er was nog een tekst in Ezekiel. En dat vind ik een prachtig woord. De verlossing van Israël. Wordt wel zeer compleet naar voren gebracht in het hoofdstuk Ezekiel 36. Dat gaat er helemaal over. Ik kan maar een paar teksten citeren. Vers 24. Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen. En ik zal u brengen naar uw eigen land. Wel duidelijk? Ja. Dan brengt hij ze heen naar hun eigen land. Ja. ja. wie doet het? Christus voor Israël. Ik doe het. Ja. Het zijn gewoon werktuigen in de handen van de Heer. Ja. En ik zal, staat er hier nog meer, ik zal dan rijnwater over u springen. Gij zult rijn worden van al uw onreinheden. En ik zal een nieuw hart zal ik u geven, een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen, dat verhard is, zal ik uit uw lichaam verwijderen. En ik zal u een hart van vlees geven. Ja. En dan pas kan, er, mijn geest zal ik in uw binnenste geven. Mooi hè? Geestelijk herstel. Dat gaat nu gebeuren. Ja. Heer doet spoedig. Heer doet spoedig. Bij. Ja, dat maar er staat nog heel wat te gebeuren, er ja. zijn nog dingen die nog verborgen zijn in de hemel en daar wil ik nog even wat aandacht aan geven. Mm -hmm. En als ik kan nog even aandacht geven aan de vraag van die veel bij de christenheid geleefd, bij, bij gelovige, vrome mm -hmm. christenen, die zeggen het gaat om een geestelijk koninkrijk. Ja. Het is allemaal geestelijk. Nou, waren hadden nu het net het geestelijke herstel van, uh, van Israël. Ja, dat, dat, dat, dat is wel zo. Maar dan betrekken ze zich in de vervangingsleer, op zichzelf natuurlijk. Precies. Ja. Dat is moeilijk. Nou, we hebben nog een minuut of zes, dus uh, laten we... Hoe lang Blank nog? Nog een minuut of zes, dus je kan okay, even, nou. even door met nee. wat je wilde gaan doen. Ik zal, ik zal met verdubbels Duits spreken. Gabriel, je zei tegen Maria, tegen ja. Mirjam heet ze eigenlijk... Die zei tegen Maria, de troon van zijn vader David zal hij in bezit nemen. Is niet gebeurd. Nee. In plaats van een troon kreeg hij een kruis. Ja. En daar stond wel op de koning van de Joden. Ja. Maar dat gaat gebeuren. Gabriel zei uh, tegen Maria, hij zal de troon van zijn vader in bezit nemen. Mm. Is niet gebeurd. Nee. Maar dat gaat nog gebeuren. Ja. Als de Heer Jezus terugkomt... Dus in plaats van een troon kreeg hij een kruis. En ja. dat stond er ook boven ook. Maar te herinneren, het komt nog. Dit is de koning der Joden. De ja. En hij is het, En dat wordt in de hemel bevestigd. Ja. En dan krijgen we Zacharias. Ja. De vader van Johannes de Doper. Die was negen maanden lang stom. Ja. Omdat hij de engel niet geloofde. En hij zei in zijn profetische reden. Het eerste wat hij zei. Hij zal ons redden, had hij het over Jezus. Hij zal ons redden van onze vijanden. En verlost van de vijanden zullen wij u kunnen dienen. Dat was duidelijk dat, dat hij. En hij profeteert door de geest, ja precies. Ja. En de oude Simeon, al die oude die ja. daar, de, de Jezus in zijn armen nam, ja. een mooie stad, ook een ja. mooie scène, ja. met de profetess Anna erbij, komt mm -hmm. er ook bij. En die zei: Hij zal zijn. Licht tot openbaring voor de heidenen. Mm. Hij, is het, is hij is het licht der wereld. Ja, ja. Prachtig, dat je het licht, het, ook het licht op Gods woord, het licht ja. op zijn machtige daden ja, in deze ja. tijd, is machtig. En hij zal heerlijkheid voor de volk Israël zijn. Mm. Dat is al die eeuwen niet geweest. Al die eeuwen ellende en vervolging. En nu nog eens een keertje, al de haat van de volk over hen. Ja. Dat zal gebeuren. In Daniel, want Daniel die spreekt natuurlijk ook over het Rijk van de Antichrist en uh, de dingen die op het punt staan te gebeuren. Het herstelde Romeinse Rijk, het herstelde Turks-Ottomaanse Rijk, allemaal staat het in Daniel. En er staat er een voortdurend bij, uiteindelijk het zal het koningschap, de macht en de grootheid van de koninkrijken zijn voor het volk van de Allerhoogste. Hmm. Dat zal ja. allemaal gebeuren. En Jezaja, toch maar weer eens Jezaja, uh, dat is bekende tekst uit Jezaja 32. En dat, dat, dat vind ik ook, Jezaja zegt het allemaal zo mooi, het is, Onder Israël staat hij meer bekend, denk ik, als, uh, als dichter dan als profeet. Oh ja. Ja, dat ja, kan ik me wel voorstellen. Zie, vers 1, En koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen naar recht. Hmm eindelijk recht en gerechtigheid, ja. recht en gerechtigheid voor de armen en de verdrukte. Ja, wie wil dat niet? Wie wil dat? De machthebbers. Ja, nee, ja. dat is duidelijk. Ja. Daar zit er dik in. Ja. En daarom zijn toch machthebbers. Ja. En een koning die zal rechtvaardig regeren, ja, zoals ja. Salomo, ja. zoals David. Nou, dat zal allemaal zo zijn. En er zijn veel jezaja-teksten die nog uh, allemaal vervuld moeten worden. En de heer Jezus die bevestigde heel duidelijk dat hij de koning der Joden was en is. En hoe zit dat nou met dat David verbond? Dat had God al aan David beloofd. Dat zijn nazaat op de troon zullen zitten en een nazaat zal regeren tot in eeuwigheid. Ja. En wat blijft dat? Er was een psalmschrijver, ik weet niet wie het was, maar ik weet wel dat het psalm 89 was. En die, die zat daar ook mee. Waar blijft de trouw van de Here aan David? Staat er boven deze psalm in de NBG-vertaling. En dan zegt in vers 3 staat, waar blijft de trouw aan David? Want ik zei, voor eeuwig wordt de goede tierenheid gebouwd. Gods beloften zijn voor eeuwig, Die ja. staan vast. In de hemel bevestigt gij uw trouw. Hmm. Wat, wat voor trouw, waar gaat het dus eigenlijk om? Uh, met mijn uitverkorenen heb ik een verbond gesloten, verbond, Aan mijn knecht David heb ik bezworen, gezworen. voor altijd zal ik uw nakroos bevestigen. En uw troon zal zijn bouwen van geslacht op geslacht. Ja. En dat gaat in de hemel en in de hemel is dat voor Gods aangezicht. Je wilde nog wat zeggen over het geestelijke deel. Oh, de je, je, verschrikkelijke woorden van het is tijd, komen er, komen er bijna uit. Nou, kijk, vaak wordt gezegd, uh, het gaat om het geestelijke. Ja. Natuurlijk gaat het om het geestelijke. Maar zonder uh, natuurlijke uh, is het geestelijke er ook niet. Ja, precies. Je worden bij elkaar. Nou, uh, is het nou een geestelijk koninkrijk? Welke tekst? Zij citeren de tekst van de heer Jezus... Komen de Farizeeën bij hem en die vroegen, Heere, dat koninkrijk van God, waar is dat nou? En, en toen zegt de Heer Jezus, eh, het koninkrijk is niet hier, is niet daar, maar het koninkrijk van God is binnenin u. Andere vertalingen zeggen is onder u. Daar bedoelde ja. hij zichzelf mee. Ja. Maar eh, is dat zo? Natuurlijk is het ook een geestelijk koninkrijk. De Heer Jezus die zegt zelf ook eh, dat Christus in uw hart de woning maakt. Nou, door de heilige geest, de Heer Jezus de basis in je leven. Ja. En, en dat is natuurlijk het ideaal van, voor, voor iedere christen. Mm -hmm. Ook vrij moeilijk, want uh, er moet veel eigen ik dood. Absoluut. En hoe ouder je wordt, <laughs> uh, hoe, hoe meer je dat ontdekt. Ja. Maar uh, het, het, het, het is natuurlijk wel zo. En uh, heilig de Christus in uw harten als Here, zegt Peter dus ook ergens. Ja. Dat je... Heer Jezus staat apart in je leven, in je hart, dat is de, de eerste ja. en de laatste van vroeg, van vroeg, vroeg, avond, laat. Maar ook dat koninkrijk is heel duidelijk dat dat gaat komen. En de Heer die zegt dat ook in Jezaja 2. Mm -hmm. ja, Daar wordt heel duidelijk gezegd dat dat koninkrijk komt. Dan moeten we even gauw kijken in Jezaja 2, datzelfde als Micha 5, die was een tijdgenoot Micha van Jezaja. Mm -hmm. En vermoedelijk heeft hij dat van Jezaja overgenomen. Jesaja hoofdstuk 2. Het zal gebeuren in het laatste der dagen. Dus wat gaat er gebeuren? De berg van het huis des heren zal vaststaan. En de volkeren zullen erheen stromen. Vers 3. Hmm. Waarheen? Naar Jeruzalem. Naar de berg des heren. Naar de berg Sion. dan zullen die naar die moskee de stromen. Die stromen wel naar Mekka. De volkeren zullen erheen stromen en vele naties zullen optrekken. Kom, laten wij opgaan naar de berg des Heren. Naar het huis van de God van Jacob. Die tempel zal er komen. Ja. Ja. Het huis van de God van Jacob. En wat zal er gebeuren? Opdat hij ons leren aangaande zijn wegen. En opdat wij zijn paden bewandelen. Mm. En zal al leren door het Joodse volk. Er ja. zal een tijd komen dat tien mensen uit de heidenen zullen de slip... Van een Joodse man pakken. Ja. En die zullen zeggen: Kom, neem ons nog mee. We willen met je meegaan. Ja, Ga mee naar Jeruzalem, ja. want we willen van je God leren. Ja. En zoals Jethro leerde van uh, wat we de vorige keer over gehad van hebben, Mozes. en van Mozes leren ja. en, en, en zoals zoveel anderen leren van de ja. God van Israël. Ja. En zoals de mensen van Gibion, misschien spreken we nog wel eens over. Zoals Rachab leerde ja. van de wonden. Zo mogen we ook leren. Um, want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Niet uit Rome en niet uit Mekka en niet uit Washington. Nee, uit Sion zal de wet uitgaan en het woord des heren uit Jeruzalem. Daar en u... hij zal recht spreken. Daar moeten we bij laten, Jan. Onze en, tijd... en, en dan Zit... vrede. Er komt vrede. Er komt vrede. Ja. Vrede zal uh, uitgaan en geen volk zal tegen een ander volk uh, het zwaard opheffen. En ze zullen de oorlog niet meer leren. En dat staat ook op de Verenigde Naties, op de gevel, deze tekst. Maar ze leren het niet. Misschien moeten ze die dan nog eens een keer lezen. Ja. Dank je Jan voor deze aflevering. We gaan ongetwijfeld terugkomen op een gedeelte hiervan in de volgende aflevering. En dan zien we jou volgende week weer terug. Hartelijk dank. Ja, de vrede zal uiteindelijk komen en alle profetieën, we zeiden het in het begin al, een waterval van profetieën zullen uitkomen in deze eindtijd. En dat gaat ook gebeuren. Laten we onze ogen open houden, zodat we op tijd zullen zien. Dank voor het kijken en graag tot een volgende aflevering. De Islam wordt duidelijk vernederd. Waarom? Omdat God ook deze mensen kansen heeft. God heeft ook de moslims lief. Die willen ik verschrikkelijk graag dat zij uh, zich buigen voor de Heer Jezus.